Jobbe met het NOS Journal. Drie Amerikanen die door Iran zijn vrijgelaten zijn onderweg naar huis. De bekendste van hen is Jason Rezaian, journalist van de Washington Post... die vast zat op verdenking van spionage. De andere twee zijn een oud marinier en een pastoor. Ze zijn vrijgelaten in het kader van een gevangenenruil... en zijn in Teheran aan boord gegaan van een Zwitsers toestel. Over een vierde gevangene bestaat enige onduidelijkheid. Volgens Iran is hij ook aan boord van het toestel... maar Amerikaanse autoriteiten melden aan persbureau Reuters dat dat niet het geval is. Bij een ongeluk met een pisteboelie in het Oostenrijkse wintersportgebied... saalbach hinterglem zijn elf mensen gewond geraakt. Eén van hen is er slecht aan toe. Onder de gewonden zijn zes leden van een Duitse groep jongeren... en vijf werknemers van een bergrestaurant. De boelie, die de ski prepareert, raakte van de weg en stortte naar beneden. De slachtoffers zaten in een aanhanger achter de boelie. De plaats van het ongeluk is moeilijk te bereiken. De hulpverleners moesten met een helikopter en op skis naar de gewonden toe. 17 Syriërs moeten voor een rechtbank in Istanbul verschijnen. Volgens de politie hadden ze banden met de man die dinsdag een zelfmoordaanslag pleegde bij de Blauwe Moskee in die stad. Daarbij kwamen acht Duitse toeristen en twee anderen om het leven. Een 18e Syrische verdachte is minderjarig en moet voor een andere rechtbank verschijnen. Waarvan de 18 precies verdacht worden, is door de politie niet bekendgemaakt. De aanslag werd gepleegd door een Syriër die lid zou zijn geweest van terreurbeweging IS. Na de aanslag opende de politie een klopjacht op IS-sympathisanten in Turkije. Koploper Ajax is de tweede helft van de competitie begonnen met een moeizame 1-0-overwinning e op Ado Den Haag. Het beslissende doelpunt maakte Amin Younes na 20 minuten. Het duel werd in de eerste helft ontsierd door racistische spreekkoren en oerwoudgeluiden van de Haagse supporters. Het weer volop zon, alleen aan de kust lokaal een winterse bui. Temperatuur 0 tot 3 graden. Komende nacht koud en kans op mist. In het noordoosten daalt de temperatuur tot 9 graden onder 0. Langs de westkust wordt het min 3. Morgen overdag min 3 in Groningen en rond het vriespunt in het westen van het land. ZFM. Verkeersabdate. verkeersabdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 ...moet in de studio, want ik probeer die hoge noot te halen. De nogal hoge noot no no no no van Jigsaw met Sky High... is het laatste en derde gedeelte van Zandvoort op zondag... ...op deze 17 januari 2016. Jigsaw dus met uh, Sky High. Nou, nog steeds uh, 0-1 in de Kuip. En uh, we houden het voor je in de gaten. En hier is ABC, The Luck of Love. When your world is full of strange See the look of love. En daarachter Adam Lambert met Another Lonely Night. Zometeen so wat sport me eerst just clean. With our single Hold My Hands. Put your arms around me, tell me. ja Clean, Hold My Hand. Drachter the, the Breakfast Club ride right on track. Over ride on track gesproken. Mathieu van der Poel heeft de zesde wereldbekerwedstrijd in Liserne gewonnen. De wereldkampioen veldrijden begon rustig. werkte zich gestaag door het veld, pakte halverwege de wedstrijd de koppositie. Versnelde en soleerde naar de zegen. Van der Poel vierde in de slot onder zijn aanstaande zegen uitbundig... en kwam à la Peter Sargon met een Willy over de finishlijn. Wout van Aert won de strijd om de tweede plaats van Lars van der Haar... en de Belg versteefde zijn leidende positie in de stand om de wereldbeker. De Nederlandse handballers hebben zich overtuigend... voor de playoffs voor het WK van 2017 geplaatst. Zwitserland, dat woensdag in Aarau al met 24-21 werd verslagen... werd in Sittard met maar 34-21 aan de kant geschoven. Oranje sloot de groep met Zwitserland en Luxemburg door de vierde zegen af als nummer 1. Oranje schoot uit de startblokken en stond al na 10 minuten met 7-2 voor. De ploeg van bondscoach Joop Viegen kon de zegen bij rust na onder meer twee doelpunten van doelman Gerry Eilers eigenlijk al niet meer ontgaan. Verdedigend stond het aan de Nederlandse kant prima, waardoor de score verder werd, kon worden uitgebouwd. Viegen wisselde in de slotfase naar Hartelust. Zodat ook alle bankzitters het feest konden meevieren. De play-offs voor een WK-ticket zijn in juni. De Nederlandse mannen spelen dan twee duels tegen een land dat momenteel deelneemt aan de Europese titelstrijd. Dan gaan we even golven. Brent Snedeker heeft na de derde dag van de Sony Open in Hawaii de leiding behouden... maar moet wel Zachary Blair na zich dulden. Snedeker, die aan de derde ronde begon met een slagvoorsprong... verspeelde op de laatste twee holes een goede kans om alleen aan kop te komen. De Amerikaan, een van de beste pitters op de tour... miste op beide holes een birdie put van minder dan 4 meter... Blair liet op de slothal een kans liggen... met een gemiste put van nog een meter. Beiden gingen rond zonder bogies. Blair in 64 slagen, Snedeker in 66... en staan op min 16. Kevin Kiesner staat na een ronde van 66 op min 15. Blair maakte vandaag op de slotdag kans... op zijn eerste toernooizege op de PGA Tour. Hij zegt, ik pas mijn strategie niet aan... en houd me aan mijn plan. Dan zou het goed moeten komen... Al dus de 25-jarige Amerikaan. Huizing heeft op de Joburg Open in Zuid-Afrika nog altijd zicht op een goede notering in het eindklassement. De golfer staat na drie van de vier dagen op de gedeelde 24e plek. Huizing die haalde vrijdag de kut door een prima ronde van min 4 op de West Course in Johannesburg... En zaterdag volgde een ronde van min 1 op de East Course. Huizing sloeg weliswaar twee bokies, maar drie birdies brachten hem toch op min 1. Goed voor een totaalscore van 208. Het verschil met de top 20 is slechts één slag. De Zuid-Afrikanen Zanda Lombard en Heden Protius en de Engelsman Anthony Wall beginnen vandaag als klassemensleiders aan de slotdag. Ze hebben alle twee ontslagen. 15 onder par... Dan nog één berichtje, en dat is over wielrennen. Wisselend succes voor Nederland op het Omnium bij de wereldbeekwedstrijden Baanwielrennen in Hongkong. Een overwinning was weggelegd voor Kirsten Wild. Zij verzekerde zich van de eindzegen in de wereldbeker. De Nederlandse eindigde in Hongkong als achtste, maar dat was voldoende om de eerste plaats in de veilig te stellen. Tim Veld kon op dat zelfonderdeel geen pot te breken en moest zich enigszins zorgen gaan maken met het oog op de Olympische Spelen in Rio. Veld eindigde in China na zes onderdelen op de 14e plaats. En op de Olympische ranglijst van de Europese landen zakt hij daardoor naar de achtste plek. Zakt hij nog een plaatsje en Rusland heigde in zijn nek. Dan kan hij deelname aan het Omnium in Rio vergeten. De laatste wedstrijd die meeltelt voor de Olympische ranking zijn de WK in Londen. En die vinden begin in maart plaats. Mark Cavendish die eindigde in Hongkong als vierde op de zeskamp. De winst ging naar de voor Fransman Thomas Bouda. We hebben We nog uh, één klein berichtje. Want uh, het is klaar in Rotterdam en Groningen. Feyenoord verliest met 2-0 van PSV. En FC Utrecht uh, zeegviert met 4-1 bij FC, uh, FC Groningen. En uh, dat doelpunt uh, voor PSV werd gemaakt in de 85e minuut door Narsing. Zo voor de sport. We gaan verder met muziek. Begin jaren 90 was dit een knoeper van hit van Hannaway. TVV, Dirty Cash En omstreeks hetzelfde jaar was Headway Een jaar later volgens mij met uh, What is Love, een hele grote hit Drie overal Vijf, tijd voor Na een nacht met lichte vorst, Schiphol noteerde Min 3,8 en Wijkenzee min 2,8 En wat kleine sneeuwbuitjes Was het vanochtend in een groot deel van de regio aangezuikerd. Vanochtend was het vervolgens prachtig weer En ook vanmiddag zal de zon volop schijnen de temperatuur is gewoon weer gestegen boven het vriespunt met temperaturen van 3 à 4 graden en naar zee bijna 5. Vanmiddag, vanwege een matige wind is het voor het gevoel vanmiddag min 2. Vanavond een kone nacht is en blijft het helder en bij een matige naar zuid draaiende wind daalt de temperatuur overal weer tot onder het vriespunt. Wat goed af naar waarde tussen de min 4 en min 7 graden. Morgen wordt een mooie winddag met flinke zonnige periode. Er trekken ook wat wolkenvelden over de regio, maar het blijft droog. De temperatuur blijft de gehele dag onder het vriespunt, met uh, maximaal min 1. Misschien dat het kwik vlak aan zee wel uh, iets boven deel komt, maar dat zal niet veel zijn. De wind waait uit het zuiden tot het zuidoosten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 5. En voor het gevoel zal morgen stukken kouder zijn. Dus kleed je maar van vast aan op de horrorwinter, ja. ZFM Zandvoort duikt weer in de disco met Sharon Red in The Name of Love.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 Alweer zes jaar oud, deze plaat. Far East Movement met Rocketeer. De grootste is natuurlijk Like a G6. En uh, sinds 2013 geen werk meer van deze mannen. Maar ze zijn nog wel wat actief. dus uh, wie weet, komt er binnenkort wel weer een deuntje van hun vrij. Daarvoor Sharon Red in The Name of Love en we duiken even de jaren tachtig in met Madness. Jawel. Hier zijn ze met Becky Trouser. We'll be Zijn eerste album Off The Wall is het Off The Wall van Michael Jackson en daarvoor Madness met Baggy Trousers. Nou, het begint langzaamaan donker te worden in Zandvoort. De zon is bijna onder en er zijn nog drie platen te gaan in Zandvoort op zondag. En een daarvan is Pit 1000 met Face to Face.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 Oh, dat nummer kon ik gewoon echt uh, een kwartier lang horen eigenlijk. De remix Geyser met Bye Bye Superman. Ik zit weer op de programma Zandvoort Zondag. Voor zondag 17 januari 2016. Dit programma wordt herhaald aankomende dinsdag tussen 2 en 5. En volgende week zit hier Albert Jan Vos en Robert Harms. Ja, ze zijn er gewoon ook weer de oude motten die uit de ballen worden gehaald. Zometeen non-stop muziek. Dan hebben we ZFM Klassiek, geloof ik, tussen 7 en 9. En dan, daar is hij weer, Vader Veugen in Peaceful Radio. En uh, nou, wat, wat een druk programma heeft hij. als ik op zijn Facebookpagina ga kijken... zie ik dat Michael Diamond allerlei reviews heeft gedaan. Uh, onder andere van Dan Chadburn's Nocturnes En de Spiritual Balance. Uh, oh nee, dat is uh, wat hier anders. Even kijken. Wat is er nog meer? Oh ja, de Elixir bij Yang en de Ying... En wat heeft hij nog meer Leuveningen vanavond? Ook weer die Michael Donald Review van Novella bij André Variante. Nou, vader Veuger gaat weer lekker aan de slag met New Age Dance muziek. Doe ik hem maar even. Oké, okay, wij spreken elkaar weer over twee weken. Dan weer de reggaeton nu plaat. En als laatste Lenny Grafferts. in Ink over till it's over. Fijne zondagavond. Dag. Here we are.